Goedemiddag allemaal in de chatroom. Het is vandaag vrijdag 10 mei 2013 en dit is alweer een i-ask vragenuur van Bartumees. Met van alles over iPhones, iPads en noem maar op. Oké, okay, um, ik zie dat er maar vier mensen vandaag live aanwezig zijn. Dat is niet veel, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, vier mensen kunnen net zo belangrijk zijn als honderd mensen. Die kunnen er trouwens niet in, want we hebben een maximum van 25. Oké, okay, wat gaan we doen vanmiddag? Um, Nummer 1 zijn de vragen die binnengekomen zijn op iAsk. Daar kan ik heel kort over zijn, dat was er geen één. Nummer 2 is de app Regenmelding. Nummer drie, ja Nancy gaat ons verrassen, maar Nancy heeft het niet gehaald om thuis te komen. Ze dus zit nu op kantoor en heeft uh, geen apps, maar altijd wel een inbreng. Daarna kom ik met de app Universal TV. En daarna nog een app die ik via abwerzen.be heb gezien, dat is Filefly. Daarmee zou je bestanden en mappen kunnen delen met jouw computers en je iOS apparaten. Oké, okay, voordat ik start met de regenmelding... ...is er nog iemand die uh, van tevoren iets wil zeggen? Ik laat de microfoon even los. Ja, ik ben net binnen... Um, ...omdat het me gelukt is mijn DRM te verwijderen. En uh, als mensen dat willen weten... ...dan leg ik het ze graag uit. Want ik heb er zoveel moeite voor gedaan... ...dat, uh, dat wou ik eigenlijk alleen maar even zeggen. Dan komt natuurlijk meteen de vraag van mij... ...wat heb je anders gedaan dan dat je eerst deed? Um, daar gaan we er nu wel op in... ...maar dat hoeft, dat hoeft niet nu... Ik zeg het een beetje krom, even, dus laten we dat straks dan even doen, maar ik wil het wel graag horen, omdat je vanochtend aan de telefoon nog zei dat het je precies had gedaan wat men had gezegd en dat het niet lukte. Dus hou het even vast, want dan beginnen we nu met uh, regenmelding. Ik laat even los en zet de microfoon weer vast en dan pak ik mijn iPhone en dan gaan we beginnen. Regenmelding. Regemelding. Um, er is een tijd geleden alweer op het forum aardig wat aandacht besteed aan, uh, aan apps die je konden vertellen wanneer het zou gaan regenen. Um, rain Alarm, um, buienradar, er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn geweest. Maar ik heb er nooit eentje gezien waarvan ik had van dit is de app die ik uh, uh, graag zou willen gebruiken. Totdat ik op de CISO-beurs iemand hoorde zeggen van... ...ik ben zo ontzettend blij met de regenmelding... ...dat ik zoiets van, nou, die wil ik dan ook wel eens bekijken. Dat heb ik gedaan en ik moet je zeggen dat ik hier ook best heel tevreden over ben. En um, dat wilde ik jullie in ieder geval even laten zien. Dat wilde ik jullie in ieder geval even laten zien. <coughs> dus ik start nu de app. Wat ben ik aan het ploffen, jongens, vandaag? Geen kenmerken zichtbaar. Geen kenmerken zichtbaar. Ik hoor dat wel vaker en ik vermoed dat dat iets te maken heeft met een, uh, een grafisch beeld. In dit geval radarbeelden. Dus dat staat bovenaan mijn scherm. Als ik nu naar rechts veeg krijg ik het volgende te horen. Geen kenmerken zichtbaar. 1525. Dat is de tijd waarop uh, het beeld wat nu wordt getoond is gemaakt. Pauze. Dan stop je... Het verversen van het beeld. Juridische informatie. Knop. Juridische informatie in onderaan een knop. En dat is de instellingen knop. Daar tikken we op. Instellingen. Gereed. Knop. Bovenin een gereed knop. Instellingen. Koptekst. De kop. Wijzig. Knop. Een wijzer knop. Meldingen. Koptekst. De meldingen. Volg mij. Matige neerslag. Vijf minuten vooraf. Volg mij. Zo heet dat. Matige neerslag. Vroeg melding toe, weglating steken. Dan kan ik een nieuwe maken. Volg mij nauwkeurigheid. Radarbeelden, context. legenda. Snelheid: 32%. Procent. Aanpasbaar. Ik heb nog niet kunnen achterhalen wat het is. Ik vermoed dat dit met de snelheid van het, uh, van het tonen van de beelden te maken heeft. Transparantie: 86%. Procent. Aanpasbaar. Van de afgelopen 60 minuten. Voor de komende 30 minuten. Hier kun je dus aans, eh, aangeven uh, wat voor beelden je wenst te zien. Kaart, context. De kaart. Huidige locatie. Huidige locatie. Schakelknop, aan. Mijn huidige locatie staat aan. Dat betekent dat regenmelding mij volgt. Je kunt dus ook aangeven waar je de regenmelding van wil, wil hebben. Regio, Nederland. Kaarttype. Satelliet, knop, 2 geselecteerd. Beide, knop, 3 van 3. Kaart, knop, 1 van, kaartprovider. Geselecteerd Apple, knop 1 Google, knop 2 van 2. Nou, ik vind dat Apple dat mag doen. Interface, context, klokinterval 1 minuut. Klokgrote, klein knop 1 van, 2. geselecteerd zo groot. groot. Knop. Nou, ik wil eerlijk zeggen dat ik niet precies snap wat ze hiermee bedoelen, maar ik vermoed dat dat ook met het beeld te maken hebt. weerslaggrafiek heeft... uit. Versie 2, 2, Ik heb de Twitter neerslaggrafiek neerslag uitgezet. Twitter. Facebook, knop. App store, Knop. Nou, App Store, dan kun je waarschijnlijk nog meer kopen. Die andere dingen zoals Twitter en Facebook. Kreet, dat dat zijn linkjes naar de social media die je tegenwoordig eigenlijk in alle apps en op alle websites ongeveer ziet verschijnen. Instellingen. Context. bezig knop. Ik ga even naar wijzig, want dan kan ik jullie laten zien. Correct, knop. Meldingen. koptekst, Verwijder volg mij. Matige neerslag. Vijf minuten vooraf. Schakelknop naar uit. Die ga ik niet verwijderen. Volg mij. Matige neerslag. Vijf minuten vooraf. Wijzig volgorde volg mij. Matige neerslag. Ja. Vijf minuten vooraf. Knop. Ik klik dus meerdere meldingen maken. Wijzig volgorde volg mij. Matige neerslag. Vroeg melding toe. Weglatingsteken. Volg mij nauwkeurigheid. Nou dan krijgen we datzelfde weer. Um, volg, wijzig, wijzig de volg, volg mij, Ik neerslag, 5 minuten voor af, volg mij, matige neerslag, vijf minuten voor, wijzig volgorde, de volg mij, matige neerslag, nou. wijzig vol, voeg melding toe, Weglating steken. volg mijn nak, nou, radarbeelden, contact, legenda, oh. instellingen, kop, gereed, knop. Dat is eigenlijk wat je hier kunt. Wezig, en dan zie je hetzelfde weer. Knop. Volg mij, matige neerslag, Ik vijf minuten voor af. Dat had ik eerst moeten doen voor ik tij. Op wijzig tikt uh, had ik eigenlijk eerst even dit moeten laten zien. In het scherm zag ik dus die volg mij, die heb ik nu dubbel getikt. Melding, context. Dan krijgen we dus de eigenschappen van deze melding. Actief, actief. Schakelknop aan. Hij is actief. Dat betekent dat hij me gaat melden. Uh, je kunt dus, dat zei ik net al, verschillende meldingen maken en die kun je actief of niet actief zetten. Als je op de melding zelf klikt. Vaste locatie. Knop. één van. Geselecteerd. Volg mij. Knop. Twee van twee. Hier heb je twee mogelijkheden: vaste locatie of volg mij. Ik heb hem op volg mij gezet, want ik wil gewoon. Weten wanneer het gaat regenen waar ik ben. Met deze optie wordt uw locatie naar de poepserver gestuurd als u zich verplaatst. Ik zal even Let op mijn, dat ik ten kosten kan gaan van uw batterij. Ik zal even mijn snelheid wat optie. Uh, Volume. Spreeksnelheid 5. 4 5, 30 procent. Geselecteerd. Met deze optie wordt uw locatie naar de popserver gestuurd als u zich verplaatst. Let op dat dit ten koste kan gaan van uw batterijduur. Ja. Tijd vooraf 5 minuten. Dit is dus de tijd waarop ik de melding moet krijgen. Ik zal hem even tikken. Tijd vooraf. Melding. Terugknop. Tijd vooraf. Koptekst. Geselecteerd. 5 minuten. 10 minuten. 15 minuten. 30 minuten. 60 minuten. Nou, dat zijn Dertig dus de mogelijkheden geselecteerd. die je hebt. Tijd vooraf. Melding. Terugknop. De terugknop. En dan zijn we weer. Melding. Instellingen. Terug. Met deze optie wordt uw locatie. Tijd vooraf. Matige neerslag. Waarschuw pas bij. Matige neerslag zet u waarschuw pas bij. Nu ga ik eentje verder vegen. 10%. Aanpasbaar. Dit is een... Schuif, dus dit is een kwestie van verticaal vegen. Ik zet hem even op. 0%. 0%. En dan veeg ik één terug en dan zegt hij. Lichte neerslag, waarschuw pas bij. Lichte neerslag, lichte neerslag is dus 0%. 0%. 10%, 20%, 30%. Zware neerslag. 30%. 30%, 30 aanpasbaar. noemt hij al zware neerslag. 40%, 50, 60, 70, 80 procent. Waarschuw, 80%. <laughs> 80% aanpasbaar. is dus een wolbreuk. 90%, wolbreuk. is ook 90, een Wolbreuk. Dat is dus 100% een 90, 60, 50% zware neerslag. 50, 60, zeer zware neerslag. Waarschuw pas, 60%, 70, zeer zware neerslag. Waarschuwpas bij. bij de, nou, je hoort hier de verschillende categorieën die samenhangen met de schuif. 70% aanpas, 6, 5, 4, 30%. Ik 20%. Hem op. 10% matige neerslag. Ik waarschuw pas de... bij. 10% laten staan. 10 Maximaal 1 push per 2 uur. 1 push per 2 uur. Ja, hij schijnt dus per 2 uur door te geven waar ik ben. Dat vind ik wel wat weinig. Dus Maximaal ik 1 push even... per melding. Terugknop. Ik ben ook niet helemaal overtuigd van het feit dat hij dus maar één keer in de 2 uur mijn positie verstuurt. Want het lijkt gewoon sneller te gaan. Maximaal 1 push per koptekst. 5 minuten. 10 minuten. Ik zal hem ook vijf maar zo 5 minuten. minuten zetten. Maximaal ik geselecteerd. Maximaal melding. En dan gaan we weer terug. Melding. Instellingen. Terug. Melding. Actief. Actief. Schakelknop. Aan. Vaste locatie. Knop. Geselecteerd. Volg mij. Knop. Met deze optie wordt uw lokaal nou, tijd vooraf. 5 minuten. Matige neerslag. Waarschuw pas bij. 10%. Maximaal 1 poes per 5 minuten. Tijd actief. Van 8 tot. 21, 30. Hier kun je dus instellen uh, wanneer deze regenmelding actief moet zijn. Want als je in bed ligt, hoef je natuurlijk eigenlijk niet te weten of het regent. Tenzij je de was buiten hebt hangen, dan zou dat ook wel weer handig kunnen zijn. Maar wie heeft dat vandaag de dag nog hier in Nederland? Um, geluid, standaard. Geluid. We gaan even kijken wat voor geluid je daar Geluid. Kan Melding. Terugknop. Geluid. Koptekst. Geen geluid. Geselecteerd. Standaard. Het standaard geluid. Bubbels. Bubbels is... Nou, klinkt aardig natuurlijk. Donder. Druk 1. Druk 1. Nou, Druk, dat... geselecteerd. Druk 2. Druk 2. Druk 3. Regen 1. Regen 2. Regen 3. Splash 1. Oh, die vind ik wel aardig. Slash 2. Strompje. Dat zijn ze. Ik denk dat ik deze maar eens gebruik. Strompje. Melding. De rugknop. Even kijken of ik er Melding. ben. Geluid. Verwijder. Knop. En de verwijderknop. Meer info. Meer info. We gaan even naar meer info. Instellingen. Gered. Instellingen. Context. Wijzig. Knop, meldingen. koptekst, vroeg melding toe. Dechtlatingsteken. Radar beelden. Legenda. Nou, hier hebben we het hele verhaal gereed. weer. Knop. We pakken dus nu gereed. Geen kenmerken, zeg maar. En dat is, dat is het. Um, ik vind het zelf uh, de, de, als het om regen melden gaat, de app waar ik het meeste mee kan. En die mijns inziens ook uh, het meest toegankelijk is. Oké, okay, ik ga de microfoon even proberen los te gooien en dan hoop ik van jullie commentaar te krijgen. Want ik heb vast wel iets over het hoofd gezien. Tom, een uh, kleine dingetje. Zou jij wat bas, wat laag uit je geheel willen draaien? Want uh, ik heb nou niet zo hele goede speakers, maar toch, het, is, uh, het wordt wat duidelijker als je er wat laag uit haalt. Oh, en Tom, ik, uh, wat betreft het appje, uh, volgens mij is die 1,79, klopt dat? Weet ik niet meer. Herman, je had helemaal gelijk. Uh, ik heb mijn mixer afgestoft. En nu stonden er allemaal knopjes verkeerd. Uh, is het zo beter? Super. Oh, Al het laag stond erin. Ik moet alleen nog even kijken naar het hoog. Uh, Nens, ik weet het niet meer precies wat de... wat de prijs van dat ding was. Zo, volgens mij is die zo weer goed. Oké, okay, nog meer mensen die iets uh, willen kwijt willen over regenmelding. Meldt hij ook iets van intensiteit, maar ook de duur van de regenbui? Niet van de duur, maar de intensiteit kun je dus instellen. Van waar wil je gemeld worden? Wil je een melding krijgen bij welke intensiteit? Nou, dat heb ik je net laten horen. Dat liep dus van 0 tot 100. En van lichte neerslag tot wolkbreuk. Ja, maar zegt hij dan ook, stel dat je hem op licht hebt staan, zegt hij dan op een gegeven moment ook nou over. 10 minuten komt er een wolkbreuk aan of zo, of houd je het dan enkel op, er komt regen? Er komt regen, ja. En, en uh, Ik heb het hier nog niet zo vaak kunnen uitproberen, omdat het de laatste tijd hier in de polder heel weinig heeft geregend. En als het regende was dat buiten die uren waarop ik hem had ingesteld. En ik heb er dus eigenlijk maar eentje staan... Zoals je hoorde. En dat is dus uh, een regenmelding die mij volgt. En die staat op matige neerslag. Dus dan weet ik eigenlijk wel wat voor neerslag ik kan verwachten. Uh, Tom, als je die app nou uitzet, blijft die dan op de achtergrond meedraaien? Dat is een goeie Herman. Ik was bijna vergeten iets te vertellen. Daar lijkt het wel op. Het rare is dat zelfs als ik de app uit de appkiezer gooi... ...ik ook nog steeds in de statusbalk zie dat mijn locatie wordt gevolgd. Dus op de een of andere manier lijkt hij wel heel erg actief te worden. Maar ja, nogmaals, ik, ik, ik heb hem nog niet voor de volle 100% in dat soort situaties kunnen uittesten. Omdat het hier te weinig regent. Nou, misschien heb ik morgen een kans. Want ik hoor dat het morgen buiig kan gaan worden. Of anders zondag wel. Dus misschien kan ik er volgende week iets meer over zeggen. En het, ja, je moet al dat soort opties kun je pas uittesten als je, als je buien hebt. Maar het is inderdaad wel vreemd dat die. Uh, Locatievoorzieningen of locatievolgen aan blijft staan, terwijl je de app uit de appkiezer gooit. Ik heb, om dat eruit te krijgen, heb ik um, zelfs bij het resetten van mijn iPhone bleef die aanstaan, dus ik heb hem gewoon in uh, instellingen um, privacy en dan um, locatievolgen heb ik regenmelding even uitgezet. Maar ik moet hier nog even wat meer mee experimenteren om precies te weten wat er gebeurt. Ik was net even weg, daarom heb ik een vraag gemist. Maar er was volgens mij een vraag van of hij het vrij nauwkeurig meldt. Nou, ik kan je verzekeren, hij meldt het zeer nauwkeurig. Want ik heb Den Haag natuurlijk ingesteld en uh, ik heb het op een half uur gezet. En uh, hij zegt van, uh, nou ja, het gaat uh, binnen een half uur uh, maat geregen in Den Haag of zo. Of, hij zegt heel netjes, graaf Den Haag, maar dat klopt heel behoorlijk moet ik zeggen. Nou, dan kun jij misschien ook een andere vraag beantwoorden over die locatievolgen aan. Als ik hem dus uit de apkiezer gooi, is hij nog steeds bezig mijn locatie te volgen. Heb jij ook al eens gemerkt of regenmeldingen je nog steeds dingen meldt als je hem uit de appkiezer hebt geworpen? Maar ik heb volg mij uitgezet, dus dat wordt moeilijk dan, denk ik. Ah, Oké, okay. jij hebt locatie Den Haag opgegeven. Dat is mooi. Dat ga ik dan ook maar eens doen. Kijken of dat... Uh... Uh, ...wat soelaas biedt, maar als jij dus nu kijkt in je statusbalk bovenaan... ...dan zie je dus niet dat je locatie wordt gevolgd. Ja, ik heb op dit moment mijn iPhone niet aanstaan, maar of die is die hartstikke droog. <lacht> dat dat denk, denk ik niet, nee. Nee, oké, okay, ik zal het even laten... 15 uur 20. Horen. Richting vergrindeld. Bluetooth aan. Batterij 74. Nou, je, je, je wil het niet. Oh nee, hij staat natuurlijk uit. Dan zal ik hem eerst in de instellingen moeten aanzetten. Ik ga dat eventueel, als dat lukt, straks even tussendoor proberen. Dan kunnen jullie horen dat dat bij mij inderdaad het geval is. Er zijn er nog meer mensen die uh, iets kwijt willen over regenmelding of een vraag erover hebben? Die ik hopelijk dan kan oh, beantwoorden. Zo. Ja. Uh, ik bedoelde ook uh, op de achtergrond rijden. Dat als je gewoon de app afsluit. En dus niet uh, de appkiezer. Maar gewoon het appje afsluit. Dan blijft je dus actief. Totdat hij nou ja, uit kan of uitgezet wordt of hoe dan ook. Ja, dat blijft hij. En uh, hij geeft dus dan inderdaad ook een melding over de neerslag die eraan zit te komen. Dan heb ik ook nog uh, iets Goedemiddag uh, allemaal. Ik weet niet of ik uh, brom, maar dan hoor ik dat zo uh, wel. Roger hier, ja. Uh, ik heb hem ook een poosje op mijn telefoon gehad. En uh, eigenlijk in tegenstelling wat, uh, wat melden, Bij mij werken die dus niet nauwkeurig. Um, um, het was op een gegeven moment zo'n nou regende het en uh, kreeg ik gewoon geen melding. En op een gegeven moment ben ik overgestapt naar Rain Alarm en ik moet zeggen, maar goed, dat is mijn ervaring, die werkt echt perfect. Die werkt uh, op mijn locatie in ieder geval uh, heel erg nauwkeurig, maar met regenmelding had ik uh, ja, ja, heel veel problemen. Nou, ik ben dus inderdaad benieuwd. Ik had het uh, dus net andersom. Dat rain alarm bij mij eigenlijk het gewoon niet goed deed. En deze heeft één keer iets gemeld. En dat klopte ook. Maar toen had ik hem op zeer lichte neerslag staan. Op 0% per ongeluk. En uh, ja, dat was, dat kon je nauwelijks regen noemen. Dus, uh, nou ja, ik, uh, misschien dat ik die ook nog eens uit ga proberen. Het kan ook zijn dat uh, uh, Proceus eens naar de instellingen kijkt... Uh, Zoals we dus net hebben gedaan dat daar misschien iets aan de hand was. Maar goed, aan de andere kant, als jij tevreden bent over Rain Alarm, dan zou ik zeggen, waarom zou je meerdere apps moeten hebben en gebruiken als er eentje is waar je helemaal tevreden over bent, toch? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, uh, kijk, ik wil hem uh, echt nog wel een keer gaan, gaan installeren en inderdaad nog eens goed naar de en kijken. Maar ja, ik heb precies zo'n, uh, kijk, tot nu toe werkt het, uh, werkt het gewoon goed en... Uh, ja, ik, heb zie ah, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring. Uh, het, het is wel frappant. Uh, bij jou werkt de rain-alarm niet, uh, niet, niet echt super. Bij mij wel. En... Astrid um, heeft het over regenmelding. Die bij haar dus wel... Uh, uh, uh, zeer nauwkeurig werkt en bij mij niet. Dus uh, ik vind het wel leuk om, uh, <laughs> om... jouw ervaringen daar uh, over te horen. Als het inderdaad... Laten we even hopen dat het uh, morgen flink gaat regenen, Tom. Nou, dat hoop ik niet, want ik moet naar buiten. Maar goed, uh, we, we zullen het meemaken. Ik ga het uittesten en ik houd uh, een ieder op de hoogte. Oké, okay, op het programma stond dat Nens ons nu ging verrassen, maar ik vertelde net al dat Nens uh, op kantoor zit. Dus uh, Nens, ik ben bang dat je geen verrassing voor ons hebt. Klopt dat? Nee, ik heb uh, niks voor je, want ik heb hier geen uh, iPad bij de hand. Die ligt thuis op de bank. Gezellig. En ik niet. Oké, okay, nou dan gaan we gewoon verder met de volgende app. En ik zie dat Daniel ook in de chat is, dat komt goed uit. Want de volgende twee apps die komen bij uh, Apwijzer vandaan. Dus mocht ik daarin vastlopen, dan kan ik altijd bij Daniel terecht. Oké, okay, dan beginnen we eerst met uh, um, Universal TV. Universal TV. Komt, ja. Van boven naar beneden. My knop. Popular. Kop knop. Een knop. Daar gaan we zo naar kijken. Popular. Popular. Koptekst. Miami TV United States. 14.015. 215. FD. Music. Filmbox HD en tot Wat er, dus Wat er tot 3 of 30. Je... No, Stop is Stopt u maar. De koptekst popular. Dat betekent dat we nu populaire stations zien. Een lijst van. Uh, bovenaan. Knop. Hadden we dus de knop. Die tik ik aan. Nieuw, Geselecteerd. Popular. 35%. Oké, okay, hier gaan even wat 30% mis. Dat heb ik wel... Ik merk de laatste tijd vaker. Zoekveld. Dat is wel sinds iOS Mensen 6... Stop maar. Uh, sinds iOS 6 dat mijn iPhone af en toe de focus kwijt is. En dan ga ik vegen. En dan hoor ik aan, naar beide kanten toe. Zowel naar links als naar rechts. Ponk, ponk. Terwijl mijn scherm toch vol staat. En dan moet ik eerst wijzen om de boel weer aan de praat te krijgen. Oké. Okay. Geselecteerd. Search... Weglatingsteken. Bovenaan een search. Dat weglatingsteken, we hebben het volgens mij al eerder over gehad... wat er dan in werkelijkheid op je scherm staat, is uh, punt, punt, punt. Dus drie puntjes. En dat noemt Apple een weglatingsteken. Ja, dat doe je ook vaak. Hè? Van, uh, je, je zegt een halve zin en dan punt, punt, punt. De rest laat je weg. Goed. Dat is dus een, een zoekveld. We kunnen daar straks even naar kijken. Dan krijgen we categorieën. Geselecteerd. Popular. nieuw, nieuw, Favorites. Categories. Koptekst. Science and technology. Science and technology. Gazies and shopping. Culture and education. Sports. Economy and finance. Het is jammer dat deze app nog niet in Nederlands is. Entertainment. Humanitarian. Children. fashion, Music. Nou, je ziet, we hebben een heleboel... News and information. Movies. Een heleboel... Policy. Interessante documenten. Rollers zelf uh, documenten uh, Weglaten. Geselecteerd nieuw, favorites categories science and technology ik ga even naar science and technology daar ben ik nou eenmaal gewoon een fan van we gaan dus naar science and technology Ge technology knop heb ik even mijn iphone met twee vingers dubbel getikt per ongeluk en dan gaat hij mijn muziek starten en hoor je meteen welk nummer voor stond Science and technology. Koptekst. De koptekst. NASA TV United States. Dat is de enige in deze categorie. Ik dubbeltik hem. Options. Options. Play TV. Knop. Play TV. Share luidspreker. Knop. Share luidspreker. Add of favorites. Rood hart. Knop. Red ster. sterren. Knop. Cancel. Knop. Oké, okay, we gaan Ad gewoon share. play. TV. play. Knop. De rest is duidelijk, denk ik. Video. Exactly. The folks on the ground do all the work in getting it all coordinated. Um, for us, we just execute the plan that they give us. So no. for us, it... NASA TV. Nou, voor wat het waard is. Interessant. Soms. Niet altijd, maar dat geldt voor de hele tv. Uh, ik vind dat een leuk appje. Um, ik hoef verder eigenlijk weinig aandacht aan te besteden, want er zit ook niet zoveel in. Uh, qua instellingen. Hij, hij maakt zowel kan gebruik maken van 3G en van je wifi-netwerk. Hij is slim. Want als je dus een... Uh, hij kijkt naar de verbindingssnelheid en op grond daarvan past hij ook de stream aan. Iets dat... Um, uh, ...uitzending gemist ook, ook doet. Dat hoor je soms ook. Hoor je de kwaliteit veranderen. Ik zal dit even stoppen. Video. Video. De. Zoals je de laatste tijd misschien bekend, is het ook sinds de nieuwe software... ...als je een video start, dan na een paar seconden gaat hij in fullscreen... ...en dan heb je geen knoppen meer. Dan moet je even dubbel tikken met één vinger op het scherm en dan verschijnen de knoppen weer. En dan moet je wel snel zijn om de gereedknop te vinden als je wilt stoppen, of de DUN knop in dit geval. Die zit bovenaan, dus met vier keer tikken een, uh, één. keer tikken met vier vingers heb je hem vaak meteen. Want binnen een paar seconden is dat, uh, zijn die knoppen weer weg. Nou, ik heb geprobeerd Nederlandse stations te zoeken. Die vindt hij niet. Dat betekent dat er nog geen Nederlandse stations aan toegevoegd zijn in de database van Universal TV. Ik heb zelf nog geen contact gelegd met de makers. Want het lijkt me wel heel leuk als die er wel in komen. Niet dat er zoveel zijn, maar ze zijn er wel, internet-tv-stations. Oké, okay, dat was wat mij betreft de app Universal TV. Oké, okay. zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Ik gooi de microfoon los. Ja, daar komt ze weer hoor. Is volgens mij 89 cent? Volgens mij was die inderdaad 89 cent. Maar weet je, het, dan moet ik eigenlijk in mijn mail kijken, want ik krijg altijd keurig van, uh, van Apple uh, de, de iTunes Store die mailtjes van wat ik heb gekocht. Maar zodra ik dat gedaan heb, vergeet ik onmiddellijk die prijzen. Dus uh, uh, 89 cent, laten we het daar maar ophouden. Mocht het anders zijn, dan... Uh, ja, ik heb nu geen tijd om in de mail te kijken. Want Nancy heeft niks. Dus ik kan. Uh, ik, ik moet blijven praten. Uh, um, ik dacht dat hij inderdaad dat kostte. Maar ik weet het ook niet helemaal zeker. Ik, uh, ja, nee. Ga maar vooruit van 89 cent. Dat is eigenlijk geen geld, vind ik. Nogmaals, ik hoop dat er binnenkort ook Nederlandse uh, zenders in komen. Nog meer mensen? Hij is 89 cent. Nou, dat heb jij nog vast wel op je rekening staan. Ja, nee. Ik had, dat apje, ik had even gekeken wat je ging doen vanmiddag. En uh, Universal TV, uh, nou ja goed, dat, uh, ik denk, ach, ik ga ook eens even kijken. Dus ik heb hem even opgehaald. En uh, om, uh, ja, dat, dat is inderdaad een vervelend uh, verhaal hoor, dat je de, je knop inderdaad kwijt bent. Maar als je de tv uitzet, ach, met twee vingers tikken, dan kom je ook weer bij die, uh, bij die knop. Of dun, dan, uh, dan ben je er ook weer uit. Ja, inderdaad, maar uh, het is een, een dubbeltikken met één vinger en dan snel naar boven. Dat moet ook het werk doen. Nou, het is, uh, je moet een beetje snel zijn. Een gekke vraag misschien, Ton. Maar is dit live tv? Of uh, uh, ook een soort van... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, uitzending gemist of, of iets? Ja, dat is dus echt streaming. Hè? Dus het uh, wordt live op het internet uitgezonden. In hoeverre het verder live is, weet ik natuurlijk niet. Ik, uh, volgens mij is het hier in Nederland nog niet zo... dat er onze Nederlandse zenders op het internet zitten... Sommige kabelaars geven het door. Dan kun je een. Uh, uh, er zijn ook apps van. Ik weet dat Ziggo heeft een televisie-app. Uh, of een app in ieder geval. En UPC heeft hem ook. Dat is uh, Horizon. Dat is het uh, uh, nieuwste van, van UPC. Dus dan krijg je zo'n uh, apparaat thuis en dan kun je van alles en zo wat met je digitale televisie. En uh, dan kun je ook, uh, maar dan moet je dus binnen bereik van je wifi zijn. Want dat werkt alleen. ...via uh, zeg maar de kabel. En uh, niet via 3G en dit wel. Als het om Nederlandse zenders gaat weet ik dat er uh, een aantal internet tv kanalen zijn. Wetenschap 24, Politiek 24 en Journaal 24 als ik zo goed zeg. En die zouden dus best in deze app kunnen. Maar dan moeten we contact opnemen met de bouwers. Want het is dan waarschijnlijk een kwestie van een, uh, een internetadres uh, in, de, in de app invoeren... Het is jammer dat je niet zoals bij TuneIn Radio zelf... Uh, wat zij noemen een custom URL kunt invoeren... om senders te, uh, toe te voegen. Dat kan in deze app nog niet. Maar hij is er pas, dus misschien uh, komt dat allemaal nog. Oké, okay, even een slokje water... vandaar dat uh, ik de microfoon stilte hield. Nou, dat was de Universal TV app. En dan komen we weer aan de laatste app... Uh, waar ik het uh, vandaag over wilde hebben. Maar eigenlijk... ik zie dat Daniel in de, in de, in de chat zit... Daniel, je mag nee zeggen, maar ik wou jou e misschien even uitnodigen om iets over Filefly te vertellen. Wil je dat of zal ik het doen? Uh, jij mag het doen. Ik ben er niet op voorbereid eigenlijk. Um, nee, maar ik heb nog een ander goed nieuwsje dat ik misschien, alleen dat ik nog heel vlug probeer klaar te krijgen. Maar daar zal ik het straks over hebben. Goed, dan uh, ga ik het hebben over Filefly. Ik ga even de microfoon vastzetten. <hums> Oké. Okay. Als het goed is doet je het. Science and Technology. Ik ga hier even uit. Thuisknop. Filefly TV. Um, Is een app waarmee je dus bestanden tussen je computer en je iPhone kunt delen. Ik ga eerst naar de app met jullie kijken. Pagina 3 van 7. Aanpasbaar. Dat betekent dat ik even naar pagina, pagina 7 van... moet. Dat pagina kan op verschillende manieren. Pagina, pagina 7 van 7. En maar ik doe het Aanpasbaar. even zo. Filefly. Ik kan, het... ik kan het niet helemaal laten zien nu, omdat ik al ben ingelogd. Als je FileFly opstart, de eerste keer wordt je gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als je dat niet hebt, kun je je registreren via een website. En dat is een Italiaanse website, http://www.filefly.it. Oké, okay, dat heb ik gedaan. En um, als je dat hebt gedaan, dan zie je in eerste instantie niet veel, omdat je altijd um, twee dingen moet doen. Je moet niet alleen, als het gaat om delen, um, noem het maar even het eindstation, daar moet iets gebeuren. In dit geval je iPhone of je iPad, maar ook het is aan de ontvangerkant. En je moet ook iets aan de zenderkant doen. Dat betekent dat je ook een programma op je computer moet hebben staan. Dat is er, Het zogenaamde streamingprogramma. Dat is er zowel voor Windows als Mac. Dat kun je downloaden vanaf de website. Ja, en er komt eigenlijk al het eerste probleem om de hoek kijken. Ik heb het alleen geprobeerd met de Windows versie. Uh, ...omdat ik nog geen tijd gehad om het op mijn Mac te downloaden... ...maar voor de mensen die denken van dit is leuk... Uh, ...je loopt meteen al tegen een probleem op... ...namelijk de Windows-versie van het programma FileFly is volledig ontoegankelijk. Dat betekent dat je hulp moet zien te krijgen om uh, inloggen gaat nog wel... ...in ieder geval als je ook een leesregel hebt. Of het met spraak lukt, weet ik niet eens zeker... ...misschien met de virtuele cursormogelijkheid van JAWS of Supernova... Um, maar hoe dan ook het toevoegen van mappen die je wenst te delen, dat gaat zeker niet. Dus daar heb je iemand met goede ogen voor nodig. Ik heb wel ontdekt dat hij um, blijkbaar, tenminste dat gebeurde bij mij, standaard een aantal mappen uit mijn documenten uh, uh, deelt. Ik heb vanmiddag proberen. ...uit mijn computer te vissen... ...waarom die dat op die manier doet... ...maar dat heb ik niet kunnen nagaan. Dat betekent dat ik nu... Uh, ...ik heb het in ieder geval even aan mijn hulp gevraagd... ...om een map te delen, dat is gelukt... ...maar die map zie ik niet. Ik zie dus wel een paar mappen, wat ik net al zei... ...uit My Documents... En waarom dat zo is, weet ik niet. Ik ga jullie in ieder geval nu even het appje laten horen. En is de bovenste knop: PC. Folder header icon closed. Knop. Dat is een folder header icon closed. Dus dat is een niet goed gelabelde knop, maar daar kunnen we wel mee leven. De mappenknop: Als ik verder naar rechts veeg, Tom PC. Dat is de naam van mijn PC. Die ziet hij, want het programmaatje draait op mijn PC. Als dat niet zo draait, zou draaien, dan hoor je dat ook, dan meldt dat, hij dat je niet verbonden bent met een PC. Menu: Knop. Menu knop geselecteerd. Home top. inbladen. home. Save top 7 van 3. De dingen die je hebt opgeslagen. Settings top en de 3 settings. van 3. Top. We gaan even naar de settings. Geselecteerd. Settings ga boven. 3 van 3. Clash koptekst. Max ijs MB. 500 tekstveld. Oké. Okay. About koptekst. Versie 110 grijs. Dus de maximale grootte kun je opgeven. Mooi Knop. Een log out. Dan kan ik weer uitloggen. Please visit http slash terms of service. Open source packages and support. Menu. Knop. Home. Een van drie. Die menu knop zie je steeds. En dan de home knop. De save. Top. Geselecteerd. Settings. En de settings. Save. Home. Menu. Knop. Ik tik even op de menu knop. Menu. En ik ga weer naar boven. Menu. Knop. Menu. Knop. Als ik op de menuknop tik, heb ik slechts één knop en dat is de submenuknop. Daar tik ik even op. Geselecteerd. Submenu. Ik veeg naar rechts. Save. Print. Open in. Open in e-mail. En e-mail. Nou, ik heb niks geselecteerd. Save. Ik heb niks geselecteerd. Ge... Ge... Submenu geselecteerd, dus daar zie je verder niks van. Save. Print. Open in. Ik zal even open in tikken. Open in. E-mail. Dan hoor je ook open dat in er niks gebeurd. Menu knop. Geselecteerd. Submenu. Nu tik weer even knop. op die submenu knop. Dan submenu is die weer dicht. Submenu. Menu. En, en nu tik ik weer even op de menu, menu knop. Dat kan ook met een. Home. Top. En dan heb een van ik weer drie. De home knop. Geselecteerd. Home. Dan ben ik weer een van drie. Folder herrijken closed. Knop. Nou, nog eventjes uh, recapituleren. Ik zit nu weer in het homescherm. Heb ik boven die folders knop, de mappen knop. Tom PC. De naam van mijn PC. Als ik daarop tik, gebeurt er gewoon niks. Documents. Ah, jawel. Dan zie ik ineens de documenten. Tom PC. Dus dat is een beetje hetzelfde Folder als die... Herder. Tom PC. Ik zal hem nog eens even aantikken. Folder eigen Tom PC menu. En dan is die weer weg. Dus die mappenknop en de naam van mijn PC-knop... die zorgen ervoor dat de map wordt ge... uh, zichtbaar wordt... die Tom PC. ik heb gedeeld. Niet zelf, want dat heeft hij zelf gedaan. Documents. Ik tik nu op Documents. Backknop. Een terugknop. ook Folder. Um, hier is ook weer iets apart aan de hand. Want de map documenten bij mij die zit vol met van alles en nog wat. Maar ik zie er hier maar een paar. Desktop. In 402. Bestandje, dat staat in iedere map. Maar de meeste mensen zien hem niet. Omdat dit een, eigenlijk een verborgen bestand is. Cap Manager Mobility. Folder. Dat is de map van de Captain dat uh, navigatieapparaatje. My Conference Recordings, folder. My Conference Recordings, dat is de map waar dit nu op dit moment wordt opgeslagen wat ik aan het vertellen ben. Dat is de map die iedereen heeft die de plugin van TC Conference heeft geïnstalleerd. My Music, folder. My Music is een folder. My Pictures, folder. My, pictures. my Videos, folder. My Websites, folder. Menu, knop. En dat zijn dus my de web, mappen pictures, die folder. hij laat zien. My Music. Folder. Ik ga even naar My Music, want daar die was leeg, Back, maar daar heb ik knop. nu maar even wat mappen ingezet. in gezet. Desktop, ini populair. Menu, knop. Populair. Maar één map. Folder. Als je die menu knop hoort, dan ben je al waar je jewees wil. Ik bedoel dan. Back, is er knop. verder niks. 10 CC ABA. Aldi Miola, ABA Folder. En de Lloyd Webber. Folder. Ik pak Aldineola. even de Miola, dat is een uh, gitarist Back, voor knop. Knop. mensen die dat niet wisten. Desktop, ini elegante Gypsy. Folder. Een cd heb ik hier staan, Elkan Gypsy. Back, knop. Back. Knop. Hij, hij moet even. 01, flight over Rio. MP3. 02 naar Tango. MP3. Ik trek ook in naar Tango. Menu, knop. En ik heb nu bovenin de menu knop. Ik veeg naar rechts. Submenu, knop. De submenu knop. Save. Een save knop. Print. Printknop. Open-in. Open in. E-mail. E Progress. 14%. Hij is dus nu aan het downloaden, want hij moet hem via het netwerk naar uh, mijn, eigen, mijn iPhone halen. Ik zet hem even zachter, want ik laat dit gewoon even gebeuren. In de hoop dat ik jullie kan laten zien wat ik vanmiddag ben tegengekomen. 30%. Uh, waarom vond ik dit appje zo interessant? Omdat ik uh, het leuk vind om... Uh, uh, ik kan niet al mijn muziek op mijn iPhone hebben. En er zijn 40%. soms momenten dat ik gewoon in de trein iets wil horen. Uh, een hele tijd geleden heb ik uh, daarom ook eens uh, uh, het appje Audio Galaxy besproken. 20%. Uh, helaas is Audio Galaxy uh, zo ongeveer uit de lucht. Uh, omdat zij ze zeiden van 60%. wij stoppen met onze dienst omdat Dropbox ook een dergelijke Audiostreamdienst, dienst nu heeft. Nou, ze verwezen ergens naar, maar ik heb het nooit kunnen vinden. Dus ik had zoiets van, misschien kan Firefly dat ook wel. En kan ik dus als ik mijn pc hier thuis 50%. aan heb staan... En de map uh, uh, Mijn Muziek Deel, 82%. gewoon waar ik ook ben, via het netwerk Mijn Muziek Draaien. 87 uh, Ik denk niet dat dat werken 80%. gaat, want he, je hoort, zoals je nu hoort, is hij dat nummer aan het downloaden. En dit is maar één 80%. nummer. 87 uh, Audio Galaxy die streamde, nou dat doet 100%. deze app dus niet. Die haalt het gewoon naar je iPhone toe. Hij is er en hij gaat dus nu dat nummer spelen. Nu ga ik even proberen of ik kan vegen ondertussen. Menu, knop, submenu knop, save, print, open in, e-mail, save, print, open in, e-mail, save. Je hoort hij draait rond. Zip knop, save, print, open in, e-mail, save, print, open in, e-mail, open in. Dan pakken we even open in. E-mail. Gebeurt niet. Save. Ik stop even de muziek, dat probeer ik althans. Print. Open in. E-mail. Save. Print. Open in. Jullie horen, ik kom hier niet helemaal meer uit. E-mail. Save. Print. Lukken zitten. Ik kan hem Open dus in. ook niet meer stoppen. Als of geen. Ik Open probeer menu. nu. Submenu. Knop. Geselecteerd. Misschien via het submenu 7. Sub. Print. Open in. E-mail. Ik ga hem even stoppen door hem gewoon de app te sluiten. Knop. Fileview. Dan stopt hij. Ik ga er weer even in. Fileview. Menu. Knop. Geselecteerd. Submenu. Menu. Knop. Ik tik dit weer even uit. Back. Knop 01 flight over Rio en geselecteerd. 02 mid McTango. MP 04050. Albemarch. Albemart ondersteat. Albemarte. Je ziet dus top, alles wat er in die map zit. Menu, knop. Folder. JPG. 9. Menu. Save. Geselecteerd. Home. save Settings. Top, ja, het, pack, ik ga. 01. Geselecteerd. 02 mid McTango. Ik tango, pak nog even. Onder staat die geselecteerd. is, zal ik hier een tikken. Knop. Geselecteerd. Save. Print. Open in. E-mail. Open in e-mail. Prins, open e-mail. Goed, ik stop hier even mee en ik ga nu even ja. verder mijn verhaal e vertellen. Um, ik heb dit vanmiddag uh, ook een aantal malen gedaan. En soms kreeg ik ineens een schermpje met uh, een schuif voor de tijd. Uh, dus ik kon vooruit en achteruit spoelen in dit nummer via een schuif. En um, helaas werkten de stopknoppen ook niet. Um, ik kreeg hem ook niet echt goed gesafed. Het lijkt erop, het lijkt me een hele leuke app, maar het lijkt erop dat er behoorlijk toegankelijkheidsproblemen zijn. Um, dus eigenlijk, ik weet niet, Daniel, of jij dit verhaal een beetje hebt kunnen volgen. Even aan jou de vraag, heb jij hem uitgeprobeerd, de tijd gehad om hem uit te proberen met voice-over? Of heb jij hem uitgeprobeerd met, uh, uh, hoe zeg ik dat, um, met uh, uh, vergroting? Uh, wat ik nog eventueel wel... Ik heb ben dus eigenlijk alleen maar omdat ik hem daarvoor wilde gebruiken... ...met muziek bezig geweest. Ik weet dus nog niet precies wat hij doet met documenten. Dat moet ik nog uitproberen. Maar ik loop in ieder geval als het om deze muziek gaat... ...en ook een, uh, verder toch tegen een beetje inconsequente uh, dingen van de app aan. Ik heb nog niet iemand met goede ogen daarna kunnen laten kijken. Ik weet niet of Nens inmiddels... Uh, ...of men Nance inmiddels iets heeft kunnen doen... Uh, maar ik geef de microfoon eerst even vrij voor, voor Daniel, want misschien kun jij mij een beetje uit de brand helpen. Nee, helaas niet. Um, goh, waarom heb ik het dan opgezet? Omdat ik uh, veel mensen heb die ja, net diezelfde wensen hebt, uh, hebben zoals, zoals jij ze hebt en zo. Het is allemaal een droom. Eh. Uh, ja. Uh. Het is vreselijk eigenlijk als ik het zo uh, hoor. <laughs> um, nee, ik heb het in mijn feiten opgezet omdat ik het gevoel heb dat er uh, veel vraag naar is. Maar uh, ik ben met zoveel andere dingen bezig eigenlijk. Verschrikkelijk. Um, oh ja, kijk. Um, misschien moet ik eens beter uh, testen en opletten wat ik erop zet. Uh, ja... Ho, oh, oh, ho, mijn vingers schoten eraf. Ja, nou ja, ik snap dat je niet... niet uh, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik had ook niet uh, tijd om alle apps te, te, uh, te testen. En het is ook niet altijd op het eerste gezicht al duidelijk uh, dat er problemen mee zijn. Maar dit nu wetende is het misschien zinvol om even een opmerking op afwijzer te zetten hierover. Want het is, uh, het is wel jammer, want het zou, uh, het zou leuk zijn. Nogmaals, ik ga het ook nog proberen met een document... Want soms lukt het me dus wel, want het is me vanmiddag inderdaad op een keer gelukt om ook dat open met aan te tikken met een nummer wat ik had gedownload. En toen kreeg ik dus de mogelijkheid om het in Dropbox te zetten of met Car Ride. Ik weet niet of Car Ride met audio overweg kan, ik denk het niet. Maar het is dus niet consequent wat er gebeurt. En dat kan natuurlijk aan het feit liggen dat het niet helemaal toegankelijk is en dat ik soms dingen doe of dingen aanraak die... Die niet helemaal goed werken. Ja, ik blijf ook op zoek naar een goede audio streaming app. Uh, Nens, ik weet niet of jij inmiddels... Te... Oh nee, je hebt helemaal niks bij je. Of heb je daar een, een apparaat waar je even deze app op kunnen installeren? Nens, go ahead. Nou, uh, mijn zusje roept weer gelijk. Ik heb niet al een iPhone hoor. Dus uh, dat is Filefly en dan moeten we kijken of we hem kunnen stopzetten. Was dat het? Ja, wat je in ieder geval. Het ja, gaat denk ik niet nu meer lukken. Want je moet natuurlijk een account aanmaken. Dat is ook logisch. Dat was bij Audio Galaxy. En dat is vaak met dat ding, die dingen zo. Net als met Dropbox. Eh, omdat ze je moeten weten te vinden. Dus dan zul je toch eerst een account aan moeten maken. En, eh, anders is het misschien wat als wij er samen eens naar kijken. Aan de andere kant kun je je afvragen of we hier inderdaad verder nog iets mee moeten. Want dan zul je toch de bouwers moeten gaan benaderen. En als het om benaderen gaat, lijkt het me interessanter om uh, die jongens van uh, Universal TV te benaderen. Want dat vind ik echt een leuke app. Want ik, vind het, ik, ik keek ook wel eens uh, naar NASA TV via de PC. En dat was destijds een, een programma voor de Windows PC waarmee je allerlei radio- en uh, tv-stations via het internet kon bekijken, annex beluisteren. Maar die hebben, heeft inmiddels geen tv-zens meer, dus daarom ben ik best blij met deze app. Dus laat maar even zitten, misschien uh, uh, doen we er nog wat aan of laten we hem gewoon zoals die is. Oké, okay, uh, Nou, uh, ik kan het haast niet voorstellen, maar zijn er nog vragen over deze app? Oké. Okay. Nou, dan uh, zijn we nu toe aan uh, vragen uh, of andere dingen. Leuke opmerkingen of niet zulke leuke opmerkingen. Maakt allemaal niet uit. Iemand die de microfoon even wil hebben en iets wil vertellen over Apple, uh, iOS-apparaten en zo. Ga je gang. Daniel, volgens mij had jij al aangekondigd dat je iets leuks had. Ja, of iets leuks had. Um, ik vind het merkwaardig dat, dat er zo weinig uh, aandacht besteedt wordt aan die Kindle app. Uh, ik heb zo'n beetje de indruk dat die, uh, ja, dat die voor veel mensen uh, onto, ai, uh, ja, ontoegankelijk lijkt. Of, of dat ze niet weten hoe ze het uh, allemaal voor elkaar moeten krijgen. En uh, ik, heb daar, ja, ik ben nu twee dagen heel hard aan het werk om daar een heel mooi dossier voor uh, te maken. Dat is uh, klaar. Ik ga dat uh, Enfin, ik had gehoopt om dat uh, net voor, hiervoor nog uh, online te kunnen zetten, maar het staat al online, maar ik ga het uh, straks openzetten. Dus die Candle app die is echt reuze, reuze toegankelijk met heel veel opmerkingen, uh, met heel veel mogelijkheden en toeters en bellen. Um, ik weet niet of, uh, of jullie geïnteresseerd zijn. Nou, vast wel, denk ik. Uh, ik doe zelf niet zoveel nog met e-books, maar er zitten hier, uh, zit hier mensen genoeg die dat wel doen. Uh, nou, we zien het zelf wel op app appwijzer verschijnen en dan uh, komt hij ook ongetwijfeld hier aan bod, of door mij of door Nancy besproken. Uh, dankjewel, Daniel. Um, nu we het daar toch over hebben, Astrid, dan ga ik meteen even naar jou uh, vanaf in het begin had jij het over dat het nu inmiddels wel gelukt was om die DRM te verwijderen. Mijn vraag was toen van wat deed jij anders dan dat men jou had verteld dat je moest doen. Ik zou zeggen, microfoon is helemaal voor jou. Ja, nou, het heeft me ontzettend veel moeite gekost. Het kwam, ik heb, niet, ik heb een hele lange neus. Ik heb niet ver genoeg gekeken dan die lang was. Dus dat, dat was eigenlijk de voornaamste reden. Um, ik had een tekstje van Alwin gekregen hoe ik uh, met uh, DRM removal uh, de ding eraf, die DRM eraf moest krijgen. Nou... Ik deed het zoals zij het zei. Dat lukte me echt voor geen meter. Dus of ik ben het was te dom of de instructies kloppen niet helemaal. Het zou kunnen komen. Uh, doordat zij werkt met uh, Windows 7 en ik niet. Dat wil ik niet uitsluiten. Maar uh, het is me dus inderdaad uh, nou, vlak voor het Vraag begonnen uh, gelukt. En uh, ik ben eigenlijk hartstikke trots op. Want ik heb ontzettend zitten klooien. Uh, nou ja, je hebt dus een, een, een e book Met een tegenwoordig trouwens. Die uh, hebben ze bijna allemaal een watermerk. Uh, maar dit en dan kun je zo gewoon uh, openen. Maar uh, dit had het dan niet. En, uh, nou, ik, heb, uh, en Paul, ik zag Paul net in de chat komen. Dus uh, die kan me ongetwijfeld nog beter uh, vertellen dan ik. Maar ik heb, wat ik heb gedaan is dit. Uh, ik heb Digital Editions geopend. En uh, toen kon ik het boek lezen. Dus, dus het, was, uh, het was er. En uh, daar heb je een A... Uh, CSM of nou? Het is iets van uh, uh, Adobe Service. Uh, nou ja, ik weet het niet. Dat is de extensie. En uh, dat, dat is dus dat, dat je het boek kunt downloaden. Dat is me gelukt. Dat was meteen al gelukt, dus dat was gelukkig. Uh, en toen heb ik, ge, uh, moest ik kijken, heb ik ontdekt in de directory. Die is uh, aangemaakt in My Documents. Dat is een directory die heet uh, My uh, Digital Editions. En in die directory daar staat een map manifest. En in die map manifest, of, of daaronder, dat wil ik, ben ik even, weet ik even niet meer, want is, ik heb zoveel geprobeerd. Daar staat het boek dan. Bij uh, in een, in een, ja, mij stond het in een PDF formaat. Uh, misschien heeft het er anders ook eerst al anders gestaan hoor, dat weet ik even niet helemaal zeker. Maar goed, in elk geval. Ik heb toen uh, uh, uiteindelijk, want ik had eerst steeds. Een PDF-XML-bestand gezien. Dan dacht ik, oh, dat, nou, dat zal het dan wel zijn. Met dezelfde naam als het boek. Was niet zo. Had ik ook nog aan Paul gestuurd om te kijken. Wil ja, jij er eens naar kijken? Want ik, ik kan het niet vinden. Nou, en toen dacht ik opeens, ja, nee, ik moet natuurlijk niet, dat moet ik natuurlijk niet hebben. Ik moet die PDF hebben. En uh, toen heb ik DRM-Remover geopend. Nou ja, en dan uh, wijst het zich wel. Je moet een inputfile een naam invullen. En die had ik voor de zekerheid gekopieerd. Had ik op clipboard gezet en gekopieerd. Want het was een beetje een ingewikkelde naam. En dan moet je naar Browse. Dan moet je uh, gaan kijken waar, waar dat ding precies staat. En dan openen. Nou en dan krijg je een, uh, een, een punt uh, Remove DRM. En wie schetst mij verbazing dat het me toen ineens gelukt is. Dus ja, ik, uh, ik, ik ben daar ontzettend blij mee. Met welke appje lees jij vervolgens die boeken? Doe je, doe je dat met Voice Dream? Als ik ze op de iPhone lees wel, maar dat, ik vind dat met kookboeken niet handig. Ik heb een aantal kookboeken gekocht. En kookboeken op de iPhone, dat is me te lastig. Um, en dan uh, lees ik ze via Ballabolka. Ik, ik weet niet of mensen dat programma kennen, daar maak ik er een tekstbestand van. En dan lees ik het daarmee. Oké, okay, uh, ik zag Paul ook inderdaad verschijnen. Paul, heb jij nog een opmerking hierover? Ja. Hallo, ja, ik, uh, het is dus inderdaad een uh, removal tool, uh, die heb ik uh, uh, te berde gebracht, uh, ik heb het, uh, gewoon gezegd, maar ik, ik vind het uh, gewoon krankzinnig dat mensen boeken niet kunnen lezen en, uh, alleen maar omdat er allerlei beveiligingen op zitten, terwijl het gewoon legaal gekocht is en ik vind het gewoon niet kunnen en uh, dat is ook de reden geweest waarom ik dus een, een een uh, DRM-killer uh, ingesteld of uh, gepubliceerd en, uh, zodat mensen dus gewoon die boeken kunnen lezen het is, toch, het is toch godsgeklaagd dat je op een gegeven moment een boek koopt en je hem gewoon dan niet kunt lezen dat, dat vind ik krankzinnig en uh, dat is ook de reden dat ik dus zeg, van nou, oké, okay, uh, dat soort dingen kraak ik dan. Nou, Paul, ik hoop dat iedereen het heeft kunnen verstaan, want je bent vreselijk zacht. Zijn er mensen die Paul nog een keer willen horen? Ja, ik kon er uh, eigenlijk niks van verstaan, dus ik weet niet hoe het met de anderen staat. Nee, nou, ik, ik kon het wel verstaan. Het was een beetje zacht, maar ik kon het wel verstaan. Nou, Paul zegt eigenlijk dat uh, hij uh, uh, vindt dat als je zo'n uh, boek uh, hebt uh, gekocht en er zit zo'n beveiliging op, dat je het gewoon op allerlei apparaten zou moeten kunnen lezen. Dus hij heeft daarom op het forum een keer die uh, DRM removal gepost. Daar komt het zo'n beetje op neer. Als ik je niet goed citeer, Paul, dan lees ik dat morgen wel in de krant. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die uh, iets hebben meegemaakt van de week op Apple-terrein... en dat aan, uh, aan ons kwijt willen? Oké, okay, nou dan gaan we weer naadloos door naar de valreep volgens mij. En het is uh, vier uur, dus we zitten keurig op schema. Heeft er nog iemand iets voor de valreep? Nou, ik heb wel even een vraag over dat Kindle. Ik vroeg het vorige week al. Is het niet zo dat uh, in die Kindle uh, bibliotheek dat daar voornamelijk Amerikaanse titels in staan? Of uh, kun je daar ook Nederlandse boeken in halen? Nee, het valt best mee. kan je ook uh, Nederlandse boeken inhalen. Uh, maar ja, dus het is, uh, t, t, t is in feite een beetje een trucje. Als je de, bijvoorbeeld de Kindle app installeert, dan uh, heb je nog een uh, mobiele webpagina van Amazon nodig om uh, allemaal die boeken te vinden. En uh, je kan als het ware ja, een paar Nederlandse woorden intippen in de zoekfunctie. En dan krijg je een mooi lijstje van, uh, van allemaal boeken ja, die, die Nederlands bevatten. Uh, ik denk wel dat Kindle, wel, ah ja, Amazon, dus zijn allemaal wel boeken van Amazon, wel een van de, de grootste is met uh, het aantal boeken, denk ik, vermoed ik zo. Uh, ik heb er inderdaad ook naar gekeken, omdat je dat vorige week inderdaad vroeg. En uh, de Kindle's uh, heb ik bekeken, die app. Ik vond hem niet toegankelijk. Maar ook uh, inderdaad die, die boekensoort. Ik heb Dutch ingevuld en uh, ik moet de Kindle versie, version dan kiezen op uh, Amazon... En ik vond dat er heel weinig Nederlandse boeken uitkwamen. Dus, maar misschien heb ik dan het trucje niet door. Dat zou kunnen. Dus vandaar dat ik hem ook niet bespreek nu. Zijn ze beveiligd? Met zo'n ellendige beveiliging waar je weer van alles voor moet leren? Goh, er, er is een speciale app. alleen een speciale app niet. Maar een, een app waar dat weer meer dan 2 miljoen boeken op staan. Die je kan... ...gebruiken met je Kindle, dus ook betalende, die, die dan weer heel waarschijnlijk... Uh, ...ja, die dan heel waarschijnlijk door de, op de een of andere manier uh, gekraakt zijn of zoiets. Uh, ja, die app is er ook. Uh, dus in principe hoef je zelfs geen boeken te kopen om uh, lekker met je kindel te spelen. Nou oké, okay, uh, uh, Daniel, het zal duidelijk zijn dat we met uh, smart zitten te wachten op jouw verhaal op afwijzer. En dan uh, is Nancy misschien... Uh... Uh, hoe heet dat ook, uh, kun je haar blij maken met uh, het feit dat hij, uh, waar jij het over gaat hebben, toegankelijk is en Astrid ook. Dus we, we wachten gewoon even af wat jij daarover gaat publiceren en dan komen wij hier zeker nog op terug. Ja, dan is er is toch nog iets wat ik ook wil opmerken. Uh, ja, die boeken uh, zijn dus wel degelijk beveiligd. Het andere nadeel vind ik dus uh, van Kendall, dat uh, deze gasten hebben een soort achterdeurtje overgezet zodat ze, als ze dat willen, boeken terwijl jij die gewoon gekocht hebt, legaal, ze weer gewoon kunnen verwijderen. Zoals dat kunnen ze. Uh, daarom raad ik dus aan om die beveiliging er gewoon af te halen. Ook daar heb ik een kwek voor. Oké, okay, nou, het, het lijkt me goed om uh, als we uh, met Kendall aan de gang gaan, om uh, uh, al dat soort dingen even bij elkaar te rapen, zodat we er een go goed, consistent verhaal van kunnen maken. Oké, okay, nog iets voor de valreep. Oké, okay, dames en heren. Ja, twee dames. Ik moet even goed... Nee, meerdere zelfs, want ik, ik kom er komen steeds meer mensen bij, zag ik. Um, het lijkt erop dat dit het uh, is voor vandaag. Dan zijn we keurig op tijd klaar. Dan kunnen we lekker om vier uur of ruim over vier al uh, weekend gaan vieren, met of zonder buien. In ieder geval wel met regenmelding aan. Dus um, dan ga ik even het officiële gedeelte van, uh, van het Vraaguur afsluiten. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor uh, zijn haar bijdrage. Haar zijn hoort het te zijn natuurlijk. En dan hoop ik uh, ook voor mezelf dat iedereen er volgende week weer is. Een goed weekend en tot volgende week vrijdag. To